Welkom bij weer een uitzending van Goolse Kringen, deze keer van 26 mei. Goolse Kringen staat onder redactie van Leonard Joosten, Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Ben Donen, Bernard Robben en Gerard de Groot. En vanavond is de redactie in handen van Lucie Roodbol en Gerard de Groot. En de techniek zoals gebruikelijk Stefan Eikenaar. Vanavond twee gasten: Theo Tak over een zeer succesvolle uitvoering van Blauwbaard van Offenbach om precies te zijn. En uh, Gon Meewis, directeur van de stichting Contour de Twerren... over hoe de gemeente terugtreedt en we nu vrijwilligers nodig hebben... en dan komt hij bij Contour de Twerren uit. Maar we beginnen altijd met een rondje. Wat was er in het nieuws? En we beginnen daarmee in Goerle met onze gasten. Theo, heb jij iets in het nieuws gezien? Ik heb wel wat in het nieuws gezien. Dat ging over een uitspraak van mezelf met betrekking tot... Uh... Samenwerking tussen verenigingen, waarvan ik als voorzitter van de contactraad cultuur uh, er te, we te weinig positieve aandacht aan heb gegeven. Ik wil er graag uh, zo meteen op terugkomen in hoe dat anders in elkaar zit. Dat is een cliffhanger volgens mij. Juist. Waar Renate van Dommelop gereageerd heeft. Uh, juist. juist. <laughs> En zo grote scholen. Goorlen. Maakt, maakt Goorlen wat groter. Ik zal mijn best doen. Um, nou, wat voor mij van belang was, want uiteraard volg je dat als je uh, werkt in de hele regio Hart van Brabant. Dat was de samenstelling van het nieuwe college in, uh, in Goorlen. Um, en met name ook de portfeuillehouders, want uiteindelijk gaat het toch allemaal om, uh, om mensenwerk, ook in de, in de politiek. Um, en ik mag zeggen, met, met enig genoeg, uh, kennis genomen van het feit dat uh, Mario Immink... En Sjaak uh, Sperber, zeg maar, de portefeuillehouders, gaan worden op het hele domein... dat te maken heeft met welzijn, zorg en vrijwillige inzet. Um, dat was voor ons relevant. En ik denk dat het uh, goede mensen zijn om, uh, om goede afspraken mee te kunnen maken. Daar hopen we dan maar. Hierbij aansluitend, want het is niet alleen mensenwerk... maar ook een centenkwestie, Centenwerk zag ik uh, in de krant staan dat financiën van Goorden goed op orde zijn. Dat heeft met wethouder van de Heide te maken zal hij zelf zeggen. Want het is een VVD'er en die let heel goed op de kleintjes. Uh, de jaarrekening is net klaar en Goor heeft het jaar weer afgesloten met een overschot. Het college denkt in het nieuwe beleidsplan dat je overschot alvast in kunt boeken. Vanuit mijn oude periode heb ik dat nooit zo'n goed idee uh, gevonden. Want wat je nu gaat plannen krijg je volgend jaar toch voor je kiezen. Dus wacht maar af of het allemaal goed gaat. En natuurlijk de zorg... ...van hele grote veranderingen en de meest opvallende zorg uh, naast uh, de zorgsector... Uh, ...is natuurlijk uh, de grondexploitatie en de risico's die daarin staan. En ik denk dat je moet zeggen, ik heb de jaarrekening daar waren eens op nagekeken... ...dat niemand eigenlijk kan zeggen hoe groot die risico's nu echt zijn. Ze zijn groter dan vroeger en als het goed gaat valt het allemaal reuze mee... En dan is er geen probleem. Alleen dat is het vervelende van risico's. Als je dat niet weet, dan moet je dat doen. Weet, ja. Maar heeft de wethouder ook gezegd... het is niet uit te sluiten dat in paar punten de burger pijn gaan doen. En deze simpele jongen zegt dan... dat zullen wel belastingverhogingen zijn. Lucie... Is jou iets opgevallen? Ja, nou ja, mij valt van alles op. Alhoewel, <laughs> ik momenteel heel erg veel in het nakijkwerk zit in de eindexamens. Dus, uh, dat, uh, maar wat mij opviel, en dat vind ik eigenlijk heel erg leuk... Er wordt een uh, boekenmarkt georganiseerd in het erfdepot in Riel. Mm. En duizend boeken hebben ze verzameld. En Ja, ik vind als dat soort dingen, zijn vind ik altijd heel erg leuk. En het is 1 juni, een grote boekenmarkt in Riel. Dat was even een op... Dat viel mij op en dan... Boekenmarten vind ik sowieso leuk. Marten sowieso helemaal als het boekenmarten zijn. Dus ja, dat, en uh, ja, als ik mag aanvullen alles ja. wat het erfgoeddepot toch het afgelopen ja, jaar, twee jaar in elkaar heeft gekregen. Ja. Dat is petje af. Ja, die doen echt prachtige dingen. Ja. ja, het is ook echt druk. Ik was daar laatst weer en er zat er gewoon een bus. Hè? Een bus met bezoekers staande voor het erfdepot. En het is best druk, ja. ja want er zit natuurlijk een heel stuk, een heel stuk nostalgie in. En voor velen van ons, uh, kijk maar even naar mezelf, ik ben van 1940... Uh, ...zijn heel veel dingen gewoon uit het dagelijks leven herkenbaar. Radiodistributie, waarvan uh, ja, de jeugd nooit heeft gehoord. Ik kon zich niet voorstellen dat er maar vier zenders op een ja, radiotoestel zaten. Ja, ja. Een telefoon met een draaischijf. Uh, ja, de snelkookpan, uh, ga maar door. He? allemaal leuke dingen die... Uh, een draagbare ja. radio ja, een telefoon. ja, ja. ja. ja. ja. ja. Dus, uh, dus het was mijn nieuwtje dus ja. ik vind dat heel leuk als dat soort dingen georganiseerd wordt en helemaal als het in het erfgoeddepot in Riel is ja, is toch een deel van Goorlen ja, is goorle, hè ja. Ja. ja zullen we dan maar eens gaan kijken naar iets wat in dit gebouw heeft plaatsgevonden ja, ja. ja doe maar ja. ja, ga je gang een uitvoering gebaseerd op een opera met heel veel toeters en bellen eraan. Dus vroeg ik me af, hoe zijn jullie überhaupt op het idee gekomen? En wie waren er allemaal bij betrokken? Kun je dat eens uitleggen? Ja. Nou, even kijken. Tweeënhalf jaar geleden hebben wij een stuk opgevoerd. Dat wat heet van origine Lady in the Dark. Is van Kurt Weil En, uh, de, en van Gershwin. Ja, Ira Gershwin. Alleen wij hadden het om... Uh, te mogen veranderen hadden wij het een andere naam gegeven. Het ging over een vrouw die uh, tegen een burn-out liep. Midlife crisis en dat soort zaken. En we gaven het de naam burn-out. Alleen in de zaal zat een verslaggever van Brabant En die zei tegen zijn buurman een leuk stuk. Ja zei ze en het is toch knap dat iemand zo van Lady in the Dark zoiets kan maken. Nou dat stond dus de dag erop in de krant. En een dag later lag er een mail in mijn mailbox vanuit Amerika van de Courtois Foundation. Dat ik acuut moest stoppen. De nou, die maar, lijnen ik, zo groot. Die zijn, zijn, de, de, internet internet ja, is zo internet, groot, ja, dat realiseer je dan pas. Maar goed, even net gedaan alsof mijn neusbloeden, We hebben we nog twee uitvoeringen gegeven om, om in ieder geval een paar centen binnen te harken. En daarna kregen we zulke ernstige dreigementen dat ik echt moest stoppen. Dat wilden we niet meer doen. En uh, toen zijn we gaan kijken, naar nou, wat is bestaande muziek waar geen recht op zitten. En dan kom je al gauw in wat oudere werken. Uh, daarnaast hebben we een koor van een kleine 60 uh, leden. En je wilt al die leden graag aan het werk zien op het podium. Dat willen ze graag zelf ook. En dan is de keuze al wat minder groot. En het moet ook een niet te moeilijk stuk zijn. Want je moet het toch in anderhalf jaar tijd moet je het compleet ingestudeerd hebben. Inclusief alle theatrale zaken. En toen kwamen we na wat zoeken, werk kwamen we uit bij Blauwaard. Offenbach schrijft hele lichtvoetige muziek. Heel vrolijke muziek. Uh, makkelijk te leren. Een beetje voorspelbaar voor uh, een koorlid wat, al wat langer zingt. En het thema was leuk. Uh, Hetzelfde was spannend. Hè? Een, een enge schurk die uh, de ene na de andere vrouw verslijt in korte tijd. Om ze even te laten helpen door zijn knecht. En weer de volgende passante uh, aan de ring aanbindt. En uh, zo door het leven gaat. Uiteindelijk dan toch het loodje legt. Nou, dat, dat werd op een gegeven moment het thema en we zijn begonnen vorig jaar januari met de eerste muziek in te studeren. We hebben een regisseur gezocht en daar is een heel proces van ontwikkeling ontstaan over hoe ga je dat aanpakken, uh, theatraal. We wilden niet meer met grote decors werken, want uh, A, kost dat ontzettend veel geld en B, je hebt niet meer de mensenhandjes om alles maar te bouwen en te verslepen. Want dat is ook nog zo'n punt. Um, ik was, twee jaar daarvoor was ik uh, in contact gekomen met Fontys. En dat is de afdeling artcode, Die ontwerpen virtuele decors. En dat doen ze driedimensionaal, dimensionaal Dus je kunt uh, diepte aanbrengen. En daarmee kun je ontzettend veel leuke effecten voor de, de zaal bereiken. We hebben de, de jonge lui uitgenodigd. En gezegd op hun verzoek eigenlijk. Of, de, of ze de vrije hand konden krijgen. En we hebben gezegd, ja, je krijgt in principe de vrije hand. Lees het stuk eerst. Ga bedenken wat je leuk vindt erin. Maar het moet net wat anders zijn dan de opera in Parijs. Zoals je dat kunt voorstellen. Het mag ook een beetje dolle. Nou, wat gebeurde er toen? Toen kwamen we met uh, een aantal hele afwijkende ideeën. En zeker ontstond er een soort van persiflage op het stuk. Ook op uh, wat je ging zien. En... Als je kijkt naar de opening, dan zie je een Teletubbie-landschap. Eh, nou, dat was in de tijd van Offenbach nog niet zo bekend. <lacht> en eh, vervolgens kwam er een, een snoepgoedkasteel van eh, koning Bobes, een van de hoofdrolspelers. En een kerker van eh, Blauwbaard zelf. Met, eh, en allemaal op een doek geprojecteerd. Maar doordat het, eh, je kunt het laten bewegen. Dus je zag in de kerken zag je ook torsen met vlammen daarin, die gewoon bewogen. En bij elke wisseling van decor kwam er een vogel voorbij gevlogen die uh, de, ver, de persoon verbeelde van waar een stuk in speelde. Dus Blauwbaard had een zwarte kraai als uh, symbool... en de koning Boerbees had een veel bont uh, uh, gekleurde papegaai. En zo, zo ging, had je de overgangen van één toneel scène naar de andere. Doordat je dat ging doen, kreeg je dus ook de mogelijkheid om in je muziek wat te doen... Alphenbach uh, had geschreven voor een orkest van uh, kleine 35 man met heel veel strijkers. Alleen die kunnen wij nog in de Schouwburg kwijt, ja onder in de, de orkestbak. Maar sowieso in Goorlen niet. En wij wilden graag in Goorlen spelen. Dus we moesten naar klein, uh, klein ensemble geschreven worden. En onze dirigent Arja van Baas heeft er een stuk van gemaakt met acht spelers. En met enige uitversterking en zonder strijkers. Alles met blazen, instrumenten en... Uh, een basgitaar en een piano... is het helemaal gelukt. Op dat moment kun je ook wat doen aan de muziek. En wat ik al gezegd heb... op een gegeven moment komt in, de, in het stuk... Komt een scène voor waarin de koningin... naar voren schrijft. En wat hoor je eronder? Het liedje The Big, uh, The Big Spender. Mm -hmm. En dat is, heeft Offenbach ja, dat zeker ik, niet geschreven. Niet, nee. De Dansende Schoentjes uit dat de Efteling. Ook dat muziekstukje dat kwam erin voor. En... Uh, ja, een hele serieuze scène waarin eigenlijk een feest moest zijn... maar waarin de mensen die rondom de koning en rondom Blaba stonden... er helemaal geen zin in hadden, het ook niet zagen zitten... en heel zielig en sneu op het podium staan. En iets moesten uitbeelden als zijn zogenaamd feestelijk. En dat, dat werd geuit door het spelen in heel traag tempo van de vogeltjesdans... En de symbolen die erbij hoorden. Dus met de vingertjes en handjes op en neer gaan. En de, de heupen wiegen. En dat is zaken meer. Daardoor ontstaat een enorme hilarische situatie. Waarvan in eerste instantie het publiek zegt. Ik ken het. De muziek ken ik. Maar ik kan het nog niet even thuis brengen. Totdat het koor dat gaat uitbeelden. Nou ja goed. En dan is het Hek van der Dam. En daarmee hebben we een ontzettend leuk stuk gemaakt. Voor het publiek. Ondertoon was klassiek. Want de muziek was herschreven, maar wel op de manier van zoals Oog Van Bach hem ooit bedoeld had. En daarmee ja, hebben we een geweldige avond gehad. Maar het Dat... gaat dus veel verder dan een simpele bewerking van het oorspronkelijke libretto en de muziek. Ja. Van laten we het terugbrengen tot de mensen die we ervoor hebben. Tot veel meer creatieve ideeën van hoe kunnen we een eigen tijdsopra maken. Ja, inderdaad. Je, je moet sowieso natuurlijk de creativiteit hebben van je, je dirigent, van je regisseur... maar ook van alles wat daar rondomheen zit. Nou ja goed, en dan kom ik op dat verhaal waar ik het in het voorwoord over had. We hebben contact gezocht met de hobbyshows in Goorlen... ook lid van de contactraad Cultuur in Goorlen... en die hebben voor ons alle zetstukken gemaakt. Dus de troon voor de koning en de koningin... de, de zetels voor het paleis... Uh, de, de deur, een, de, een aantal andere kleine onderdelen. Allemaal gemaakt door mensen van de Hobby Shows. We hebben samengewerkt uh, met Atelier 78. Vorig jaar in de Week van de Amateurkunst. Uh, hebben zij uh, op een avond dat wij hier in de kapel. van Sjaan van Bezouw uh, een repetitie hadden. hebben ze hun schildersezels met doeken naar beneden gehaald. en hebben een hele avond. Uh, op onze muziek, eigenlijk dat als leidraad gebruikend, hebben ze uitbeeldingen gemaakt van hoe zij Blauwbaard zagen. En daar zijn veertien verrassende stukken uitgekomen. En die hebben we: A. in de foyer van het Theater Tilburg, dus in de Schouwburg, gezet. En B. in de foyer van het Jan van Bezouw. En dan zie je dus inderdaad dat heel veel mensen daar heel leuk op reageren. Dat men dat zo creatief vindt en, en dat. Twee verschillende disciplines, zang en theater en schilderkunst... dat die heel goed samen kunnen gaan. En dat het alleen elkaar versterkt. En dat, dat was mijn betoog. En als je dan ziet dus dat dat op heel veel plaatsen niet gebeurt... en dat mensen gewoon nog steeds bezig zijn met hun stukje klassiek zingen... Uh, als koortje voor een, een zaaltje met publiek... dan zeg ik, dan zijn ze solitair bezig en niet met elkaar bezig. En op de dag van vandaag moet je dat je kunt niet meer alleen iets doen. Het is anders ook niet te betalen. Om... Het is onbetaalbaar. Te gaan ja. Het is onbetaalbaar. Ja. Maar, maar om zo'n heel, heel uh, complex bij elkaar te houden anderhalf jaar, is dat niet ook knap lastig? Creatieve visies kunnen uiteenlopen. Mensen zijn allemaal vrijwilliger. Ja. Uh, die er aan de, aan, dus bij de repetities. En die zien dan opeens dat een stuk verandert En dat er iets anders in komt. En dat ze zich ja. aan moeten passen. Ja, nou, we, we hebben een. Uh, een organisatie opgetuigd. We, hadden, we hebben een vereniging, een vereniging Musemento. En parallel daaraan staat er een stichting, Stichting Musemento Producties. En die heeft gewoon een eigen bestuur. We hebben er een productieleider in zitten. En wij rapporteren bijna wekelijks aan de leden van het koor en aan de solisten waar we mee bezig zijn en hoe we tegen zaken aankijken. En dan komen er natuurlijk wel eens een keer problemen, beren op de weg. Maar op het moment dat je het hoort kun je daar meteen op uh, ingrijpen. ...anticiperen en proberen het, uh, die beren van de weg af te schieten... En, ...zodat men weer lekker verder kan met datgene wat men uh, het liefste doet... ...namelijk zingen en acteren. Nou, en dat is tot op heden uitstekend gelukt. Ik had ook een vraagje, de solisten. Zijn dat mensen uit eigen gelederen... ...of zijn dat ook mensen die van buitenaf uh, ja, ingehuurd zijn? Of, of... We hebben uh, vijf mensen ingehuurd... ...en ja? we, uh, voor de rest, uh, we hebben vijf eigen solisten... ...uit het koor, die dus allemaal een rol hadden... ...hebben aan dat uh, proces meegedaan. En voor de rest hebben we natuurlijk een groot koor... ...wat ja. de zaak begeleid. Wat op zich al veel is, zestig mensen van een koor. Ja. Dat is een groot koor. Ja, ja. ja. ja. ja. en die moeten allemaal op het podium staan. Ja. Ja. Ja. <laughs> en een orkest ook nog. Ja. Maar goed, we hadden di in dit geval hadden we het orkest hadden wij omhoog gebracht... ...omdat er hier geen orkestbak is. Nee. Dus uh, die hebben eigenlijk als een soort... ...in een balkonscène van het paleis hebben die gespeeld... Maar je gaat natuurlijk als vereniging in eerste instantie, maar de stichting is er natuurlijk nauw mee verbonden. Ik je er ook een behoorlijk financieel risico aan om zo'n lang traject. Uh, uh, alles moet voorgeïnvesteerd uh, ja. worden. En dan sta je dus als penningmeester van de club zijnde met uh, klamme handjes uh, voor de zaal te wachten. Van, uh, komen er wel voldoende mensen? Ja. Hoe is dat traject gegaan? Nou, um, je, je moet een uh, prijs maken voor, voor een kaartje. Je, gaat, je maakt in eerste instantie een begroting gebaseerd op uh, informatie van vroeger. He, maar uh, dat is niet uh, altijd heel compleet en dekt niet altijd de lading van het stuk. Want elke uitvoering is weer anders. in en het ene geval heb je meer uh, decors nodig. Aan de andere kant meer, heb je meer kleding nodig. En uh, in dit geval hadden we veel meer beeld en geluid nodig. En dat is eigenlijk een uh, onkostenpost geweest die we onderschat hadden. Nou ja, goed, en dan ga je toch proberen om door heel veel PR-activiteiten mensen binnen te krijgen. En dan kijk ik aan alle artikelen die in de krant hebben gestaan. We hebben geafficheerd op het letscherm naast Factorium in Tilburg. We hebben bij de muppies hier, of bij de elektronische muppies van de gemeente Goorle, hebben we nog een aankondiging gedaan. In het Belang. Uh, nieuwsbrieven. nieuwsbrieven, we hebben viertal nieuwsbrieven geschreven en elke keer naar mensen waarvan wij de e-mailadres hadden, hebben we die verstuurd en gevraagd of ze dat ook door wilden zetten. We hebben een grote Facebook-pagina uh, waarin uh, we gebruik uh, maakten van de mogelijkheden om mensen te bereiken. We hadden een nieuwe Facebookpagina gemaakt, de man met de blauwe baard en... Daar uh, mail, uh, berichten uitgestuurd. Dus uh, wat dat betreft, hebben we alles gedaan wat binnen ons vermogen lag om dat uh, naar het volk kenbaar te maken. Parallel daaraan hebben wij een educatieplan geschreven. Uh, rond het thema Blauwbaard voor uh, CKV-leerlingen uh, van via havo of 5VWO... van alle middelbare scholen in T Groot Tilburg en omgeving. En daarmee zijn we de boer opgegaan. We hebben één school nu bereid gevonden om daarmee aan de gang te gaan... Beatrix College. En die zijn ook uh, afgelopen vrijdag zijn die, uh, met een grote groep uh, jongeren... zijn die naar de voorstelling gekomen. En over twee weken ga ik een, een gastles uh, geven... Om het uit te leggen van hoe zo'n organisatie in elkaar zit en wat er allemaal bij komt kijken. En wat de kosten zijn en waarom het een kaartje dan 20 euro moet kosten. Dus uh, zo probeer je heel breed jezelf ja. te profileren. Maar wordt dat niet ook toch een zware belasting dan? Ik heb eerder ook gehoord van bijvoorbeeld in subsidievoorwaarden dat staat, nou er moet ook een educatieve component zijn. Ik waardeer dat ten eerste, maar dan denk ik ja je bent koorvoorzitter. Ja. Je wilt met z'n allen lekker zingen. En opeens sta je voor de klas en ben je lesmateriaal aan het ontwikkelen. Uh, ben, ja, misschien ja. ben je zelf wel onderwijzer. Ja, maar als, maar, nee, maar, ik denk als het ja. een manier is om inderdaad een financiën binnen te krijgen. En als dat betekent... Ja, je bent ja. dan natuurlijk ook weer bezig voor jonge mensen naar een theater te krijgen. Ja, je, je, je bent niet alleen maar aan het zingen. Je bent ook... Ja, je wilt ook iets uitdragen. Wat, wat ik ook heb uh, laten schrijven in een stuk in het Brabants Dagblad... is dat je bent uh, echt zakelijk bezig. Het is een onderneming aan het worden... Mm. En we hebben, wat dat betreft... en ik denk dat mijn buurman dat onderhand wel een beetje weet... Uh, we hebben een beleidsplan... waarin uh, de nadruk wordt gelegd... op het maatschappelijk karakter... van uh, onze vereniging. Uh, dat, je, dat je breder bezig bent... dan alleen maar zingen voor jezelf. Uh, dat je hele be, uh, grote lagen van de bevolking... probeert te bereiken... hoe moeilijk dat voor dit moment ook nog is. Maar je probeert het wel. We hebben contacten gehad met alle kbo's... Uh, in Goorlen en in Tilburg. Dus uh, gevraagd, jongens stuur je mensen naartoe. We gaan met een lagere prijs aan de gang. Die mogelijkheid bieden we jullie. En daarmee hoop je mensen er aan in te trekken. Nee, kijk, ja, dus dat je, snap ik. Dus je, bent, ja, want, ja. Je, je, je, je wilt, wilt het vol hebben. Je moet er van alles voor doen. Ik bedoelde meer van, ik neem aan dat jullie sponsoring nodig hadden. Dat hebben we ook gehad. En elke sponsor heeft weer een eigen lijstje van dingen die die van je verwacht. Ja. En op een gegeven moment wordt dat zo'n grote stapel... Uh, dat ik denk, waar begin je aan? Dus is dat nog op te brengen voor verenigingen uh, om dit soort activiteiten uh, op poten te zetten? Nou, heel veel van deze zaken komen toch bij mij terecht als voorzitter. Dat, dat, dat, dat is duidelijk. Uh, maar, en zolang ik het leuk vind, is er geen vuiltje aan de lucht. Ja, ja, ja. En laten we eerlijk zijn, ik vind het leuk. En dan ga je naar Contour de Twerne en zegt, nu wil ik ermee stoppen en er moet voor mij een vervanger komen. Wordt dat zo meteen het bruggetje? Nou, ik zou het niet weten. Ik zou, ik zou niet weten of daar binnen bij Contour de Twerne iemand is die dat leuk zou vinden. Want je moet natuurlijk ook wel een beetje in de materie zitten. Ja. En de keerzijde is natuurlijk ook dat, doordat ik het al tien jaar, bijna tien jaar doe, voorzitterschap, heb je een enorm netwerk opgebouwd. En ik probeer zoveel mogelijk op een nette manier gebruik te maken van dat netwerk. En zolang je daar ook iets tegenover kunt stellen, naar degene die jou wat te bieden hebben, gaat dat ook. En daarvoor is hier in het klimaat, in het zuiden, is best wel goed. In die zin reageer ik indirect ook wat op discussies van de afgelopen paar jaar, ook van broedsmusici. Uh, van het culturele klimaat in Nederland wordt steeds moeilijker, nieuwe initiatieven kunnen niet meer. Nu zit hier iemand die zegt ik vind het leuk om te doen en als de deuren niet openstaan, dan maak ik ze wel open en ik zorg wel dat we iets van de grond krijgen. Waarom? Omdat ik het gewoon leuk vind. Ja. Uh, dus ik zie een uitdaging en niet van tobben, tobben, tobben. En dat blijkt voldoende te zijn? Nou ja, kijk, het is net bij Bernouder destijds... toen ik die mails binnenkreeg s'nachts vanuit Amerika... Oh, ben ik toen was wonen. het wel even toppen. Ja. Ja. Ik bedoel, maar daar heb je wel slapeloze nachten van. Maar ik heb er alles aan geprobeerd te doen om toch door te mogen gaan. En ik heb ook alle mails die ik gewisseld heb... Daar heb ik een afdruk van gemaakt en die heb ik op de avond dat ik aan het koor en de solisten mee moest delen dat we moesten stoppen. Heb ik die allemaal keurig neergelegd en gezegd, mensen lees alsjeblieft wat ik gedaan heb. En, en oordeel dan en veroordeel me dan als je dat wil. En ik heb alleen maar applaus gekregen voor, voor het feit dat ik het gedaan heb. Kijk en tegen een organisatie als uh, Kurt Wild Foundation, daar is niemand opgewassen. Ja, drie stuivers moeten dan toch genoeg zijn, zou ik denken. Ja, vroeger ja, wel. Ja. Ja. En ik denk dat er wel een verschil is tussen, tussen uh, verenigingen als Musemento. of Je hebt het over beroepsmuzikanten. Ik weet wel, ben, die, die hebben nee, natuurlijk maar, een veel groter publiek. En die en hebben en een naar grote... mijn gevoel wat gaan verspreiden door ja. Nederland. Cultuur zit in de verdomhoek. Het is heel moeilijk. Uh, steeds minder nieuwe producties. Uh, iedereen haakt af. Sponsors doen niet meer mee. Uh, ja. barrel, ja, de revue harde in, te in Goren is gestopt. Je moet is wel harder werken om subsidies ja. binnen te krijgen. Dat, is nou, dat, maar, dat kan ook eens ja. goed zijn. Ja, ja, maar van de, van de andere kant ja. is het natuurlijk ook zo... dat als je ziet wat er geproduceerd wordt, zeg ik daar maar... Hè, en zeker in het populaire genre... Uh, niks te min over. overigens, of, uh, Joop van der Ende bijvoorbeeld... en uh, met Albert Verlinde, dat is zoveel. En dat, dat is bijna niet staande te houden. Dat is veel te veel. Ja. Probeer maar eens een jaar of twee jaar, of drie jaar een productie op de planken te hebben en dan meteen weer de volgende erachteraan. Op een gegeven moment raakt het publiek, het publiek raakt overvoerd. He? Ook de prijzen over die een, ze durven, ja. die ze vragen, ja, ja. die ja. op dat blijft zich. Natuurlijk, hè, dat, dat ja. zeg maar, zo iemand als, als Theo, als je eh, kijkt wat hij ervoor doet, dat is natuurlijk ook onvoorstelbaar uh, veel. En uh, ook bijna, er is ook bijna geen maat op. Hè? Als je zegt van nou, als Theo ermee stopt, vind je wel eventjes een andere uh, verwilliger. Nee, dat zegt hij terecht. Die vind je zomaar niet even. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja, je hebt toch altijd wel bij bijna elke vereniging of beweging heb je één of twee van die, van die, van die gekken die echt tot het gaatje gaan, die er alles voor opzij zetten. En nou, dat, dat is natuurlijk fantastisch. En die, die kunnen ook wel weer een gemeenschap en allerlei initiatieven eh, dragen, zonder dat je dat van alle andere mensen ook zomaar even mag ja. verwachten, dat ze er hun zielenzaligheid en zaligheid eh, ingooien. Ja. Eh, dus wat dat betreft nou ja, natuurlijk enorm, enorm veel respect voor wat, uh, wat Theo uh, van elkaar gekregen heeft. Echt fantastisch. En sluiten we de boeken ja. met een positief saldo? Nee, nee we sluiten het niet met een positief saldo, dat weet ik nu al. Maar uh, we hebben gelukkig als vereniging altijd wel de nodige reserves. En uh, door dit soort ervaringen en door het beter vergaren van cijfermateriaal... kun je de volgende keer nog beter uh, je productie... Uh, ...binnen de banen houden, binnen financiële banen. En wat we nu ook gaan proberen om deze productie... daar ...waar andere verenigingen het op afstand ook doen... ...dezelfde uitvoering van Blauwbaard... ...kijken of zij geïnteresseerd zijn in de koop van bijvoorbeeld kostuums... ...koop van een stuk muziek, koop van wat decormaterialen en de virtuele decors. En daarmee kun je toch een stokje weer van de kosten... Kun je van de stichting Gouwbaard Foundation. Met een eigen advocaat. Ja, ja, nou, <laughs> hoe was de opkomst van het publiek? In, in, in Tilburg bijvoorbeeld. Jullie hebben de Schouwburg ja, gespeeld. We, hadden, he? we hebben de Schouwburg gespeeld. Eén avond. De hele benedenzaal zat vol. Plus het middenstuk van de, de eerste balkon. Dat is veel. Ja. Dat ja. is heel veel. 600, ja. Rond 600 mensen. Ja. ja. In Tilburg, of in Goorlen de twee... uit? allebei 60 60% zaalbezetting. Ja. ja. Nou, dat is... Echt iets om tevreden over te zijn. Ja. ja. Nou kijk en waar het natuurlijk ook uh, op uiteraard is. Dat nu de mensen zo enthousiast zijn. Je elke dag toch weer uh, hele leuke reacties krijgt. Je gaat boodschappen doen uh, hier op de Hovel. En mensen spreek je aan. Ik ben geweest en het was fantastisch en complimenten. Je krijgt allerlei mails van mensen die ik helemaal niet ken. Maar die, die je gemaild hebt uh, in de nieuwsbrieven. Hoe geweldig ze het gevonden hebben. Ja en daar moet je echt uh, in de positieve zin gebruik van maken. Ja, het moet toch ook voor leden van een koor fantastisch zijn om aan zoiets mee te kunnen doen, ja. van niet de uh, platgetreden paden, uh, maar bij iets nieuws betrokken zijn en daar ook je eigen ziel en zaligheid uh, in leggen. Oh, maar dat, dat vinden ze ook. En, uh, dat, en dat moet ik ook zeggen, zeker hier in de scholen, in Tjan van Brouw, waar de Tilburgers met heel veel plezier komen spelen, nou, dat, dat, dat geeft een, een ambiance na afloop, dat is niet, dat is niet te filmen echt, dat is geweldig, ontlading ja, is echt oh, ja, ontlading dat is mooi, ja. En, en, en dan komen de mensen, ze hebben zich afgesminkt en ze komen binnen en er staan vrienden familie kennissen en uh, die staan ze op te wachten, ja dat is echt super, en daar doe je het voor en onderschat, ik ben zelf ook koorlid en ja. ik doe zelf ook aan dat soort producties mee. Maar onderschat de spanning niet die je op dat moment hebt. Want je staat wel voor zoveel honderd man publiek op het podium. Ja. En je, woor, je, je wordt gezien. Je, als je, ja, het is best spannend. Dus ja. die ontlading die, wat, wat, begrijp ik heel goed. Ja. Maar wat we ook geleerd hebben van de huidige regisseur, Lieve van Tuil Is dat je uh, vooraf al je langzaam moet inleven in datgene wat je gaat doen na die gongslag. Nadat dat doek open gaat. Dan moet je echt helemaal in je rol zitten. En als je dat, die, die spanningsboog anderhalf twee uur kunt volhouden... Ja, dan, dan klapt aan het einde van de rit de bom. Ja, ja. Hè? Dan, uh, ja. dan, dan moet het er ja. ook allemaal even uit. Ja. Ja. Dus als het gordijn dicht gaat, dan wil je niet weten wat daarachter ja. gebeurt. Maar ja, dat weet ik wel. Ja, jij, jij wel, maar ja. dat, is, dat is echt waar. Zullen we dan ook maar ons eigen stukje muziek uh, gaan draaien... van ja. een... Uh, na één redelijk succesvol album, compleet mislukte uh, artiest. Die maar op een boerderij is gaan werken en later maar als producent aan de slag gaan tot het weer begon te kriebelen. En toen bleken zijn oude nummers toch ook wel leuk te zijn. Dit is het nummer 'Woningnood' van Boudewijn de Groot. En als je goed luistert zul je horen dat het aansluit bij wat we na de pauze uh, met Gon gaan, uh, gaan bespreken. Woningnoot.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 50 jaar later nog steeds actueel woningnood voor starters. Uh, zoals er heel veel uh, nog net niet helemaal gelukt is voor de generatie van de jaren 60, 70 die hier rond de tafel zit. Dus gaan we maar eens kijken hoe we dat opgelost kunnen krijgen. Met Golmeeves, directeur van Contour de Twerren. Uh, vergeef mij dat ik niet precies alles weet van wat de organisatie doet, maar ik denk dat de kern waar we het vanavond over willen hebben is dat gaat heel veel veranderen. In de manier waarop mensen met elkaar om moeten gaan, er wordt een groot beroep op alles en iedereen gedaan. Dat kan lang niet iedereen zelf, daar is ondersteuning bij nodig, entree, contour het werren. Kun je eens uitleggen hoe jullie omdenken te gaan en dan toegespitst op geworden, met de veranderingen die op ons afkomen? Ja, dat is inderdaad heel wat. Um, in algemeenheid kun je zeggen dat. Um, kijk, jarenlang uh, had welzijn een wat uh, rare klank bij mensen. Hè? Want bedoel, zorginstellingen, daar wist iedereen precies van wat die deden. En welzijn, nou ja, dat was een beetje vaag. Nou, je doet je een beetje in de marge. Um, voor wie het echt niet meer weet, zeg maar. Uh, wat je nu ziet, is dat er toch wel een, een kanteling gaande is in die samenleving. Uh, omdat er uh, steeds meer verwacht wordt dat mensen zelf gaan, uh, gaan organiseren. Uh, maar zoals je terecht al, al aangeeft, uh, dat kan niet iedereen zomaar. Uh, en wat wij als welzijnsorganisatie uh, uh, proberen, dat is daar aan te sluiten waar het niet vanzelf loopt. Dus niet overnemen waar mensen het wel zelf kunnen. Want prima, dan moet je vooral uh, ook de verantwoordelijkheid laten liggen waar die hoort. Maar uh, er vallen gaten, want... ...en niet alle mensen zelf zijn in staat om hun eigen uh, wereld uh, goed te organiseren... ...en uh, bijvoorbeeld hun eigen zorg goed, uh, goed op te pakken. Um, sommige mensen hebben een heel klein netwerk... En ...dan probeer je het netwerk wat te versterken. Um, sommige uh, hebben wel wat beperkingen... ...maar zullen straks niet meer zomaar aan betaalde zorg kunnen komen. Dus die kun je gaan proberen te verbinden met andere mensen die iets, uh, die iets over willen hebben... ...die als vrijwilliger in de zorg iets willen gaan uh, doen... Dus zeg maar, zo zijn wij op zoek naar de krachten in die samenleving... om toch een stukje ondersteuning te, te organiseren voor mensen die dat, die dat nodig hebben... en die straks niet meer bij die betaalde zorg uh, terecht kunnen met een vraag. En lukt dat? Nou, dat lukt um, ja, dat lukt wel, ben ik geneigd te zeggen. Um, er zijn ook natuurlijk knelpunten, daar kunnen we het zeker ook over hebben. Maar ik vind het in zijn algemeenheid dat, uh, dat een gedachte dat je... Uh, ...toch wat minder automatisch moet bedenken van ik heb een probleem en uh, overheid lost het maar voor me op. Um, dat vind ik eigenlijk wel een gezonde basishouding. En ik kan me ook wel voorstellen dat ook het Rijk, als je kijkt naar de enorme kosten van de zorg... ...die inmiddels uh, een kleine 80 miljard op jaarbasis uh, bedragen en jaar in jaar uit 3, 4, 5 procent stijgen dat op enig moment uh, ook de Rijksoverheid gaat zeggen van dit kunnen we niet meer betalen. Dus dat er iets moest gebeuren aan dat automatisme, dat, uh, dat snap ik. En de tweede reden waarom ik het snap is dat we ook een uh, soort bureaucratie opgetuigd uh, hebben... Uh, met indicatiestellingen, met heel veel verschillende soorten organisaties, met administratiekantoren, uh, waar mensen ook echt door de bomen het bos niet meer zien. Dus er gaat heel veel geld naartoe. Er worden ook echt voor deel mensen goed mee geholpen. Maar het leidt ook tot heel veel irritatie bij mensen. Van, moet het nou zo ingewikkeld? Moet het nou zo van mij afgeorganiseerd worden? Dus er zijn twee goede redenen om te zeggen, nou, het kan wel anders. Um, dan zie je, de derde reden, er is inderdaad heel veel bereidheid bij mensen om... Uh, om zelf zich in te zetten voor die samenleving. Dat geldt niet alleen hè, voor de Goudaantjes als Theo Tak... maar ook een heleboel andere mensen zijn echt bereid... om voor een ander iets eh, te doen. En daar zijn we naar op zoek. Dus wij gaan bijvoorbeeld, hè, wij ondersteunen eh, bijvoorbeeld een platform Minima. Of we hebben een, een, een, een vraag-en-aanbodpunt voor, uh, voor vrijwilligers die iets willen betekenen voor een ander... die informele zorg willen, uh, willen leveren. Dus dan dus ben je op heel veel manieren... Uh, aan het kijken waar zit de potentie, waar zit de kracht in de samenleving, ook hier in Goorle, en die ondersteun je. Dat wil dus niet zeggen wat ik al aangaf, dat er uh, helemaal geen kanaalpunten gaan ontstaan in de, uh, in de toekomst, uh, maar laten we er nou maar eens een paar jaar de schouders onder zetten en kijken wat er, uh, wat, er wel, uh, wat er wel haalbaar is. En hoe je bijvoorbeeld, je ziet dat ook in toenemende mate, je ziet zorgcoöperaties ontstaan, je ziet ook welzijnsbewegingen op het lokale niveau ontstaan. Dat zie je in, in, in, in Riel, dat zie je, dat zie je in, in Hoge Loon, dat zie je hè, in, in, in allerlei gemeenten en kleine dorpen, vooral ook Esbeek is een mooi voorbeeld, waar de dorpsgemeenschap zelf heel veel initiatief ook neemt. Dus ja, er kan ook heel veel wel. En wat nu voor ons de taak is, is ervoor te zorgen dat je toch die nabijheid organiseert, zonder het over te nemen, zonder te zeggen van nou, wij lossen het wel voor u op. En ook daar waar het echt niet meer kan met vrijwilligers, om te zeggen, ho, dit wordt te veel, hier moeten wij gaan zorgen dat er ook professionele zorg wordt, wordt georganiseerd, uh, want mensen gaan dit niet, uh, niet trekken. Hey, het... Ja, ik, ik, ik, ik, concreet. Uh, ik, ik ben een oude dame, hulpbehoevend. Ik heb weinig mensen in mijn directe omgeving. En nu? Ik heb weinig geld. Bel ik naar, komt hoe werkt nou, dat? Nou, kijk, ja, wat wij samen met een aantal andere partijen in, in het Goordes aan het organiseren zijn, dat is het loket. Ja. Het, het loket wordt toch de, de brede toegang voor iedereen die, die een vraag heeft, hè, die hier in het zorgcentrum is, is ondergebracht. Daar zit ook een maatschappelijk werk in, daar zit ook mee in, daar zitten organisaties achter. Daar kun je in eerste instantie naartoe. Uh, en als je daar zelf niet komt, dan is er waarschijnlijk een ander, uh, een, iemand vanuit de KBO die ook weet waar je terecht kunt, uh, een ouderadviseur, uh, iemand vanuit het maatschappelijk werk die zegt goh, uh, Lucie, ga ja. bellen even met het uh, met loket. Als je zelf niet kunt, dan kan die bij het loket bellen die persoon en zeggen goh, kunnen jullie Lucie met langs laten gaan bij Lucie, uh, want ze kan zelf de deur ja. niet meer uit. Ja. Um, dus daar krijg je een huisbezoek. En dat wordt vanuit dat loket georganiseerd. Um, nou, waar op zich de winst zit, is dat zo'n persoon in die eerste intake... ...niet alleen maar vraagt van, wat kunt u allemaal niet... ...en wat, moet ik, wij, wat moeten wij als samenleving voor u gaan eh, zorgen. Maar ze zullen vragen van, nou, go, wat kunt u zelf? Heeft u misschien een, een zoon of dochter in de buurt wonen? Uh, en als dat er allemaal niet is, hè, want daar verwijzen je naar... Um, ...dan kun je in eerste instantie kijken... ...kan ik misschien een voorwilliger vinden die... Eén keer per week bijvoorbeeld een keer een, een, een dag eh, langsgaat eh, voor met alledaagse dingen, voor een beetje contact om ja. het isolement te doorbreken. Misschien kan die voorwilliger eh, ook eens kijken van, oh, maar goh, ik kan er wel één keer per week na naartoe gaan. Maar hier zijn ook allerlei activiteiten in het dorp te doen. Ja. Er is misschien een bingo op de dinsdagmiddag of er is misschien een, een andere beweging waar je eh, bij thuis eh, bent. Dus je probeert eigenlijk de leefwereld van mensen een beetje te vergroten. Um, en dat is inderdaad niet meer zo. We leven ook niet meer in de jaren 50. Het is niet meer van ons kent ons en we zorgen nee. automatisch wel allemaal voor elkaar. Dat is niet meer zo. Maar het is ook niet zo dat er helemaal niemand meer uh, is. Dus wat wij moeten doen is eigenlijk die verbinding brengen voor mensen. Uh, breng mensen in contact met uh, waar wel de kracht en de vitaliteit in die samenleving zit. Zoals met de honderden vrijwilligers die... En voor een ander bereid zijn om iets uh, uh, te doen voor een ander. En dan probeer je zeg maar, de leefwereld van mensen wat te vergroten. En zo ook de zelfredzaamheid te, te, te versterken. Ja. De vrijwilligers. Je leest heel vaak dat het aantal vrijwilligers afneemt. Het wordt steeds moeilijker. Een beroep kun je doen op jongeren, want daar moet je het op termijn toch van hebben. Die worden vanzelf rond de veertigers en dat is zo'n periode waarin de vrijwilliger de kop opsteekt. Maar dat wordt steeds moeilijker. Waar put je uit en hoe kom je aan nieuwe instroom... Ja, nou, één uh, uh, uh, oplossing, dat klinkt misschien een beetje raar, zit eigenlijk wel in de vergrijzing. Namelijk, er is een generatie van rond de 60 die stopt met met werk, met betaald werk, maar die heel graag actief iets wil blijven doen voor de samenleving. Dat is op dit moment toch wel een beetje de gouden generatie. De gouden generatie voor, voor het verwilligerswerk. Ik kijk hier eh, omheen. Algemene stemming uh, kan ik u verzekeren. Nou, nee, maar dat is, dat is dus echt een hele belangrijke generatie waarvan je ziet van, ja, je bent tegenwoordig natuurlijk niet meer oud als je 65 bent. Nee, mensen worden hartstikke actief. Dus tot 75, 80 zie je een heleboel verwilligerswerk uh, gebeuren. Um, in de tussenliggende groepen, zeg maar, uh, rond de veertig... Um, ...zit het vrijwilligerswerk vaak rondom activiteiten die met de gezin te maken hebben. Ja. He, de sportverwilligers, die beginnen vaak toch omdat de kinderen gaan sporten... ...word je ook maar actief in de club ja. en dan ga je ook uh, iets doen. Dus, nou, zo ben ik zelf ook scheidsrechter geworden op de zaterdag... ...omdat de kinderen gaan voetballen en je he, uh, uh, toch ook dan een steentje uh, gaat, gaat bijdragen. En dat doen ook heel veel uh, mensen... Uh, de nog wat jongere generatie is voor een deel te, te triggeren op wat meer eenmalig voorwilligerswerk. He, die hebben vaak geen zin om zich jarenlang te verbinden aan één organisatie. Maar als je het goed matcht met een, concrete, een leuke uitdagende vraag, dan zijn uh, zij ook vaak bereid om dingen te doen. Uh, maar wat wel erg jammer is, uh, want het is ook nu weer niet allemaal uh, probleemloos, zo wil ik het ook weer niet laten overkomen. Kijk, maatschappelijke stages die de afgelopen jaren ja. zijn opgepakt, dat, dat was echt een gouden instrument om juist de generatie van 16, 17-jarigen met verwilligerswerk in aanraking te brengen. En het loopt nu eigenlijk net een paar jaar en het loopt hartstikke goed. Ja. En helaas uh, ja, trekt het kabinet naar de stekker en, ja. en dat vind ik echt ontzettend zonde. Ja, maar ook op scholen wordt er heel erg van gebouwd. dat ja. kan ik uit ervaring ja. zeggen. Ja, Want het is een heel goed leerproces, ook voor jongeren, om in contact te komen met mensen van andere generatie. Leerlingen vinden het over het algemeen heel erg leuk, die hebben daar heel veel voldoening aan... En uh, het is, ja, het is, de school is meer dan alleen maar wiskunde en taal, roepen we allemaal. Dus het is ook een heel goed leren. En waarom dat gedaan is? Dat ja, is? dat is zonde. Het is, is, is overigens, uh, ik heb dat dan nog even voor het gesprek op na de, uh, het Middelheel wil er gelukkig wel mee doorgaan. Uh, dus wat dat betreft kan een belangrijke basis zijn... om ook met het gemeentebestuur het overleg mm -hmm. aan te gaan en te zeggen... Nou, uh, het middenheil ziet, ziet het belang ervan, uh, go, gemeente, dan moeten jullie ook uh, uh, over de brug komen, uh, want het is een activiteit die in de afgelopen jaren 50-50 werd, werd mogelijk ja. gemaakt ja. Helft van, door de scholen en helft van de lokale overheid, alleen ja, die lokale overheidsgelden die vallen dan ja. uh, weg. Maar dat is wel heel belangrijk, want je ziet toch een deel van de jongeren, of ze blijven meteen hangen in ja. een vorm van vrijwilligerswerk, ja. of ze hebben in ieder geval een hele waardevolle manier kennis gemaakt met, ja. uh, met vrijwilligerswerk. En ze leren daar heel veel van. Ja, ze leren daar ja. echt van. Het is een ja. heel waardevol uh, instrument. Nou ja, goed, zo zullen we dus op allerlei manieren ook creatief moeten zijn om, uh, om toch ook weer uh, vrijwilligers te, te, te betrekken en, en te vinden, en te boeien en, en te binden ook voor langere ja. termijn. Ja, want dan had ik ook nog een vraag. Uh, ik kan me voorstellen, ik ben nu vrij... Vrijwilliger, zo'n gouden generatie werd je. Ja, ja, en uh, nou je, bent uh, je komt ineens voor situaties te staan waar je echt, waar je zegt, van ja, dat, dat, dat weet ik echt niet goed mee om te gaan. Heb je dan, kan je als vrijwilliger een soort opleiding krijgen dat, uh, waarin je zegt van in die situatie kan je zo doen of, of word je gecoacht? Kan ja. dat? Of kun je bijvoorbeeld bij een bepaald probleem ergens op terugvallen. Op terugvallen, ja. Het niet, ja. niet een hele opleiding te volgen altijd. Mm. Beetje, wat ja, jij ja. misschien wel zou willen. Een maar, noodknop. Nou, ik, ja, ik, ik heb... Waar, waar je, ik, ik heb een probleem binnen de vereniging. Ja. Die, die overstijgt gewoon het, het zingen en het theater maken. Ja. En ik weet er nou eigenlijk geen raad mee. Ik heb een advocaat ja. nodig. Wat nee, nee, op nee. Ik, ik, ik moet eens dus weten van hoe, hoe, de, ja. hoe ik dat aan moet pakken. Nou, ja. ik, ik, ik noem dat wel. Ik ben ooit jaren geleden vrijwilliger geweest bij Contour. Daar zat ik bij de telefonische hulpdienst. Oh ja. Nou, daar krijg je dus echt met... Daar zijn wij, ja. hebben wij zes weken lang een uitstekende opleiding gehad... hoe je op te stellen als telefonist bij een telefonische hulpdienst. ja. ja. Nou ja, dat, dat is er nog steeds. Dat, is nog steeds, uh, dat, ja. dat organiseren we inderdaad vanuit Contour de Twerren. En uh, dat is inderdaad een voorbeeld waarvan uh, wij zelf het pleidooi houden: van ja, vrijwilligerswerk is niet zomaar even van. Nee. keep het maar over de schutting van de samenleving en los het zelf maar op. Nee. Het is geen pleidooi om, om over. Eindeloos professionals in te zetten, zo bedoel ja. ik het zeker niet. Maar je merkt dat het voor heel veel verwilligers wel heel belangrijk is om die, ja, die terugvalpositie ja. wel te hebben. Um, dus ja, we besteden veel aandacht aan het, uh, aan het trainen, begeleiden ook van, uh, van verwilligers. Zeker in de informele zorg is dat heel actueel. Ja. Want ja, in de informele zorg komen mensen per definitie in privésituaties thuis uh, terecht. Zit ook een kwetsbaarheid achter, hè? bedoel... Als je zorgprofessional bent, is er een hele reeks aan protocollen waar je aan moet voldoen. Nou ja, als vrijwilliger dan daar allemaal zomaar voor, uh, uh, voor te komen staan, dat, dat is toch ja. te gevaarlijk. Uh, dus we hebben ook, als het gaat om die informele zorg, een screening. Dus we, ja, we hebben echt een goede intake met, uh, met mensen van wat is je motief om dit te willen gaan doen. Je krijgt ook een scholing als je zegt van ik wil bijvoorbeeld zorgverwilliger worden en graag werken met beginnend dementerende bijvoorbeeld, nou dan krijg je ook scholing van dementie, wat is dat, ja, hoe herken ja. je het, wat zijn nou typische vragen waar je tegenaan komt te lopen en waar ligt je grens ook dus we leren ook voorwilligers om een grens te durven aangeven want soms krijg je verantwoordelijkheden op je dak waarvan je denkt, ja, maar dit, dit gaat gewoon te ver we hebben het hier vorige week ook nog even over gehad bijvoorbeeld met, met degene die statushouders als voorwilliger begeleiden dus toegelaten asielzoekers ja. ook een gehoorl een paar fantastische mensen die daar uh, actief in zijn, maar dat zijn soms hele complexe vraagstukken waar mensen uh, komen ja. te staan. En dan moet je wel op een goede manier de, de achtervang uh, organiseren. Ja. Dus er is wat mij betreft ook geen tegenstelling tussen professioneel werk en verwilligerswerk uh, stimuleren. Uh, de verwilliger heeft echt een professional nodig op momenten dat het te complex wordt. Heel erg, en ja. professionals moeten leren om sommige dingen wel over te laten aan de vrijwilliger, Want sommige dingen kunnen vrijwilligers weer veel beter. Nou, als je bepaalde maatschappelijke vraagstukken hebt. Uh, waar mensen uh, moeilijk over komen, uh, kunnen praten. En je hebt zelf als professional maar drie kwartier voor een gesprek. Dan is soms een maatje die een dag in de week met iemand optrekt. En die als mens dat mens op een alledaagse manier daarover kan praten. Is soms effectiever. Ja. Dus je moet eigenlijk een, een, een goed samenspel zien, uh, zien te organiseren. Ja. Ja, toch een beetje zeurpieterig. Ja, soms, soms ben ik ja. wat, wat somber. Heel veel van de voorbeelden die je noemt zijn dingen uh, die vroeger eigenlijk wat impliciet onder de thuiszorg uh, vielen. Uh, als je daar een indicatie uh, voor kreeg, dan werden dit soort dingen er al gauw aan de marge uh, bij gedaan. Boodschappen, sociaal praatje, uh, in de gaten houden of er voldoende gegeten werd. En dat is al een jaar of tien geleden allemaal wegbezuinigd. Uh, dus mijn eerste vraag is in die zin, is het antwoord dat nu gegeven wordt, wat ik begrijp uh, en wat ik ook heel, uh, heel positief kan waarderen, is dat niet traag? En dan doortrekkend naar het tweede, want je hebt het over 80, 90 miljard uitgaven aan zorg, waar je het over hebt, is daar maar een procent van, uh, schat ik. Heel veel andere zorg zijn andere, dat heeft met dat plaatje over woningnood uh, te maken... ...tweedeling in de samenleving... ...van dat er een grote groep ook van die 60-plussers... Mm -hmm. ...van de gouden generatie... Uh, ...inderdaad goud in de handen heeft... ...en dus de zorg zelf kan gaan inkopen... ...daarin uh, woonvoorzieningen en uh, zelf oplossingen voor kan vinden... ...waar dit stukje waar we het nu over hebben... ...bijna automatisch aan de marge gewoon uh, toegevoegd wordt. En dus hoe, mm -hmm. hoe gaan we daar straks mee om... Gaan we eenzelfde soort proces krijgen dat onderdelen ervan, neem even in de sfeer van de ziektekosten, verhoging van het eigen risico betekent dat er een aantal knelpunten neer gaan komen die zoals we in de thuiszorg ook gehad hebben, van Ja, dan huur je toch zelf een werkster in, probleem opgelost. Ja, dus ja, dat, dat soort ja. zeg maar, grote processen, uh, blijft dat wel beheersbaar op gedecentraliseerd niveau? Um, ja, dat blijft. Op die manier niet beheersbaar, denk ik. Als we blijven doen zoals het was, maar dan een klein beetje beter, dan is dat is denk ik niet voldoende. Um, waar, uh, waar ik toch de hoofdtendens uh, zie, dat is toch een vorm van schaalverkleining. Waarbij uh, zowel de, de, de zorg, maar ook de welzijn daaromheen, zeg maar, zich toch meer verplaatst naar de lokale gemeenschappen, de, de dorpen, de buurtschappen, uh, de wijken. En dat die... ...die dorpen zelf, die kernen zelf... ...meer de regie gaan voeren... ...van goh, dit kunnen we zelf... ...met een beetje ondersteuning soms van een professional... Maar ...we kunnen ook van een heel de groot deel dat, dat zelf... ...we willen graag inderdaad... Die, die, wijk, ...die wijkzuster terug... ...die breed kijkt en bijspringt... ...waar dat nodig is... ...en de wat meer complexe zorg... Goed, ...die zul je op regionale schaal moeten gaan organiseren... Uh, uh, ...want dat kan daar ook... Dat, ...dat kun je ook niet in die lokale gemeenschap... Uh, ...krijgen... En uh, waar mijn pleidooi ligt is van probeer wat van die complexe zorg toch wat, wat, uh, wat af te bouwen. Want daar zit nu vaak ook uh, een overdosis aan, uh, aan, aan, aan alomvattende zorg. Dat kan best wel een tandje minder. En versterk nu juist die kracht in die lokale gemeenschappen waar de goede sociale werker, de goede wijkzuster... Uh, en misschien de maatschappelijke werker daarbij uh, voor 80, 90 procent van de vraagstukken eigenlijk gewoon een oplossing kunnen organiseren samen met uh, de vrijwilligers en de dorptewoners of de, de, wijk, uh, de wijkbewoners. Ja, maar dan ga ik naar het andere populaire gezelschapsspel van de laatste paar jaar. Het kabinet heeft alles fout gedaan. Uh... De bedoeling was dat een behoorlijk pakket naar de gemeentes gedecentraliseerd zou worden. En onderdelen waar we het hier over hebben, zijn nu gedecentraliseerd naar ziektekostenverzekeraars. Met hele andere mechanismen. Mm -hmm, en dat, voor zover ik dat kan beoordelen, zijn geen kleinschalige gedecentraliseerde organisaties. Die een fijnmazig net hebben van erkennen en herkennen van noden en behoeften die er bestaan. Mm -hmm. Maar logge bureaucratieën waar geen overheid. Uh, van kan winnen in de zin van wie is het meest bureaucratisch de ziektekostenverzekeraars uh, gaat dat goed aflopen want er is een heel grijs gebied tussen zeg maar, wat publiek mede gefinancierd wordt gedecentraliseerd en wat want ziektekostenverzekeraars zijn voor mij gewoon private uh, ja. marktpartijen wat die op zich nemen en dat over de schutting gooien van nee dit is van jou nee dit is uh, van jou uh, gaan we daar op een fatsoenlijke manier uitkomen? Ja, dat is dus, ik ga hier niet zeggen van, nou makkie, daar komen we wel uit. Ja. Nee, de, de, de, er zijn zeker uh, zorgen op zijn plaats. Ik ben, ik ben toch ondanks alles best een, een, ik ben een, ik ben een optimistisch mens, dus ik, ik geloof toch ook wel in de mogelijkheden die het wel kan, kan hebben. Um, er zijn, uh, er is in ieder geval één, één concrete reden voor uh, uh, waarom ik optimistisch ben. Um, en dat is namelijk, ziektekostenverzekeraars, die sturen ook Nee, die sturen vooral natuurlijk op, op efficiëntie Van wat, wat kost geld en wat levert iets op. En ik denk dat het rendement van het vroeg bij zijn en laagdrempelige vormen van ondersteuning organiseren uh, is, is hoog. Mm -hmm. Dus op het moment dat je er op tijd bij bent en uh, vanuit het welzijn een beetje ondersteunt, uh, informele zorg een stukje inschakelt, een wijkzuster die breed kijkt uh, inschakelt, kun je wel zorgkosten verderop in de keten gaan besparen. Dus daar kan een gemeenschappelijk belang komen te liggen van lokale overheid en zorgverzekeraar om het goed te gaan doen, anders dan nu te gaan doen. Dus om de perverse prikkels die er nu zijn eruit te halen. Dat gaat nog wel even duren, want nu is het probleem natuurlijk dat zorgverzekeraars, of zorgverleners, excuse, die worden betaald op productie, dus die... Die, die, die prikkel is helemaal fout. Naarmate een, een zorgverlener meer uren draait, krijgt zijn, zijn, zijn werkgever meer geld. Ja. Nou, ja. dat moet dus ook gaan omdraaien. Nou, er wordt gesproken over populatiegebonden bekostiging. Dan ga je eigenlijk zeggen, als jullie het voor die gemeenschap goedkoper kunnen met z'n allen... dan, dan honoreren we ja. dat in plaats van dat je alles maar productie zit uh, te geven dat gaat niet van vandaag om morgen gerealiseerd worden. Dus 2015, misschien wel 2016, wordt ook weer een transitie. We zijn echt in die transitie nog wel een tijdje bezig. Ik hoop ook met jou dat er in de tussenliggende tijd niet te veel ongelukken gebeuren. Maar ik denk wel, en ik vind toch dat daar de staatssecretaris wel goed in bezig is. De stip op de horizon staat wel, en die vind ik, die vind ik niet verkeerd. En dat er tussentijds... ...ja, wat water bij de wijn wordt gedaan... ...en weer andere wegen wordt gezocht om eruit te komen... Uh, ...dat snap ik, dat is ook de politieke lobby die natuurlijk gevoerd wordt... ...maar ik vind toch de tendens van ja, we moeten er wel anders naar gaan kijken... ...dat vind ik wel een gezonde. Ja, maar kijk, het, het, mijn probleem uh, hiermee is niet uh, dat gezegd wordt... ...de zorgbehoefte uh, neemt hand over hand toe... ...dat is gewoon een hele reële behoefte. Uh, daar moeten we ook niet gek van opkijken... Een uh, bevolking die vergrijst, uh, daar hoef je echt niet voor doorgeleerd te hebben om te weten dat daar aan alle mogelijke kanten uh, grotere behoeftes bestaan. Dat je daar een decentrale oplossing uh, voor moet hebben. Hoe verzin je het, zou ik bijna zeggen, dat dat nodig is om nu te doen alsof nu hebben we het wiel uitgevonden, het moet decentraal. Ja, Amoula had dat nou eens 15 jaar geleden uh, al je gerealiseerd. Voordat Tebe zeven uh, managementlagen begon te krijgen. Uh, om niet meer decentraal uh, te werken. Dus dat aspect. Hebben we dat nu als stip op de horizon scherp genoeg? Of gaan we nu toch weer het landschap opnieuw verkavelen? Nieuwe partijen uh, toelaten? De gemeentes moeten nu massaal gaan inkopen... met van alles en nog wat. En hoe gaan ze dat doen? Vooral gemeenschappelijk. Want we kunnen toch niet als elke gemeente... allemaal dit soort dingen gaan inkopen. Uh, dat is pas bureaucratisch. En welke partijen kunnen grootschalig leveren? Laten dat nu weer... grootschalige aanbieders uh, zijn. Dus gaat toch niet in dit... hele begrijpelijke van... er moet een rem... met name op bureaucratisering... grootschaligheid komen... toch al niet... Een soort vliegwiel weer in werking. Dat zeg ik maar even voor het gemak 25 jaar terug gaat. toen we dat allemaal hadden. Ik maak het nu veel rooskleuriger dan het is hoor. in het verleden, dat ja. begrijp me niet verkeerd ja. op dat punt. Maar toch weer dan geleidelijk aan iemand gaat zeggen. van. het was toch wel een hoop geld wat de gemeente daar uh, aan moet besteden. Ja, ja. Dat kunnen mensen toch wel veel meer uh, zelf doen. dat dat het allemaal. uit lokaal publieke gelden uh, moet gaan komen. En. Bestaat contour de de twerendaal wel? Want volgens mij wordt die ook gefinancierd uit publieke gelden? Ja, natuurlijk, ja, ja wij, wij zijn volledig afhankelijk van de opdrachten die we die, die de gemeente aan ons willen geven. Uh, dus ik durf daar geen voorspelling over te doen. Of doet het werk over 25 jaar nog uh, bestaat. Nee. Um, um, maar. Even, terugkomend op, op jouw, gaan, oh, even uh, uh, terugkomend op jouw vraag, we kunnen daar best dat maakt mij niet uit. Maar even terugkomend op jouw vraag. Ik zie nu wel, we hebben natuurlijk heel veel contact met alle gemeenten, ook in het, in het, in het hart van Brabant. Um, ze zoeken wel allemaal naar manieren om het lokaal anders te gaan, te gaan inbedden. Om, en om de samenhang, in ieder geval, tussen al die diensten die geleverd worden uh, uh, te vergroten. Uh, ik vind nog steeds uh, wel, de andere kant is uh, dat in het zoeken naar die lokale uh, eenheid en unieke aanpak uh, er ook wel weer op negen plekken een wiel wordt uitgevonden. Dat is weer een beetje de andere kant van het verhaal. Maar ik geloof toch dat het op dit moment even heel goed is. Dat echt gemeenten op zoek gaan naar die kleur lokaal van hoe gaan we dit hier nu organiseren zo goed mogelijk voor de inwoners van Van Riel en Goorlen. Wat zijn daar nou de karakteristieken uh, van? Um, dat zie je ook, dat, dat partijen zich daar toch toe gaan verhouden, toch gaan beter gaan kijken. Wat is hier nu specifiek uh, mogelijk? En dat je een beetje schaal nodig hebt om voor een bepaalde efficiëntie, voor een aantal back-office functies, voor een aantal specialismen. Dat is ook wel weer uh, het geval. En de tijd zal leren of op, de goede, uh, op het goede balans uh, daarin uh, gaan vinden. En waar kun je dan een gemeentebestuur of contouren tweren op afrekenen? Van over vier jaar zitten we hier weer en dan zeggen we, en Gon, is het gelukt? En dan zeg je, ja, want, wat is ge gelukt? Want uh, we hebben uh, uh, nog meer verwerkers die zich hiervoor in willen zetten. Uh, we hebben uh, zichtbaar minder zorgkosten en we hebben toch de kwaliteit van het samenleven uh, uh, in stand willen te houden. Mag ik die volgorde omkeren? dat we met de kwaliteit van, uh, van de samenleving en hoe mensen zich daarin wel bevinden? Zeker mag dat. Nee, ik bedoelde het even als, uh, uh, die, die, ik denk dat die kwaliteitsomslag echt wel uh, haalbaar is. Um, en ik vind het op zich fijn dat, dat ook een gemeente gewoon zegt, we doen dat samen met het veld, maar daar zit ook een stukje uh, expertise. En wij zeggen dan weer, ja wij doen het samen met de vrijwilligers, want daar zit heel veel expertise en zonder hun uh, kunnen we inpakken. Nou, maar daar gaan we geen vier jaar op wachten om dat te constateren. Wij danken onze gasten Theo Tak van Musemento Honmevis van Contour de Twerren. Deze uitzending wordt weer herhaald op dinsdag, donderdag en zaterdag. Maar is dag en nacht te beluisteren via Goolse kringen op internet. En volgende week is er geen Goolse kringen, maar een uur literatuur. Dank.